Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een tweedeling in het weer vandaag. In het noorden geldt sinds middernacht code oranje. Het sneeuwt flink en door de harde wind is de sneeuwjacht dus slecht zicht. Ga niet de weg op, zegt Rijkswaterstaat. In de rest van het land kan het soms glad zijn. Er valt nu vooral regen, maar het kan later ook sneeuw worden. KLM neemt het zekere voor het onzekere... en heeft voor vandaag 80 vluchten geschrapt... omdat er vanavond slecht weer wordt verwacht. Het gaat voornamelijk om Europese bestemmingen. ProRail heeft tot nu toe weinig last van het winterweer. In het noorden rijden de treinen en het zijn er alleen wat minder. De nieuwe zedenwet, die anderhalf jaar geleden inging... zorgt voor veel meer veroordelingen... heeft het misdaadbureau van Pound uitgezocht. In de nieuwe wet is seks tegen de wil van de ander strafbaar. Bij de zaken die sindsdien voor de rechter kwamen kwam er in bijna 9 van de 10 gevallen een veroordeling. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne onder vuur genomen. Doelwitten waren de hoofdstad Kiev en Lviv, dat is in het westen. Zeker vier mensen werden gedood. In Kiev braken branden uit en wooncomplex raakten beschadigd. Sommige delen van de stad kwamen zonder stroom of water te zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend valt in het noorden sneeuw en met veel wind heb je dan sneeuwjacht. In het midden en zuiden valt regen bij 1 tot 5 graden. Maar later in de middag en avond valt ook hier op steeds meer plekken sneeuw. En dit was het nieuws op slime. Ja, dankjewel. In het noorden van het land is veel problemen vanwege sneeuwval. Hou daar rekening mee. En uh, ja, belangrijk, bedenk gewoon eventjes je rem weg. Gewoon echt, wat is het, vier keer zo lang is, vijf keer zo lang. Dus uh, ga niet te dicht op elkaar rijden. Vertragingen van de snelwegen. A7, niet te snel weg. Bremen richting Westerbroek. Tussen Schiemda en Foxhole. 10 minuten extra. Dan de A7, ook Westerbroek richting Bremen. Aan de andere kant op voor Schemda 9. En de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daar 22 extra. Zelf meteen een uur lang in de mix. Schimza.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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Nu bij Dekamarkt. Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. 18 plus speelboost. Ja! Serieus! Oh, wat een geld! 18.000 trots op de Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Ergens vind je een nieuw Koninkrijk. Een Koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven.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 Zo, goedemorgen. Welkom, welkom. Dit is een de pre-party van het weekend. Jij bent erbij. Een uur lang Shimza in de mix. Applaus voor deze gast. Hij brengt Avro House naar een nieuw level. En eerlijk, het is een genre waar we misschien een klein beetje mee zijn doodgegooid de afgelopen zomer. Maar als er één iemand dat genre verstaat, is hij het wel. Doet veel voor de lokale community waar hij vandaan komt in Zuid-Afrika. Het is een good guy. Als je hem ziet, je gunt hem de wereld. En dat gunt hij ons ook, maar vooral heel veel diepe, mooie klanken. Een uur lang in de mix, hier bij Slam. Dit is Shimza. 12 uur vanmiddag code oranje in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe En ook op de Waddeneilanden. eilanden Vanwege sneeuw in combinatie met heel veel wind. In Duitsland uh, maakten ze zich echt zorgen dat er misschien wel doden gingen vallen. Ja, iedere vrijdag gaat bij Slemmen het dak eraf, maar, uh... We zijn wel een beetje klaar met de berichten dat daken daken instorten. Sowieso deze week die bollen bij Utrecht Centraal die mogelijk zouden inklappen. Uiteindelijk is de sneeuw daar nu van afgeveegd. Maar in Tilburg is weer een dak ingezakt. Een dak. Een bijzonder woord eigenlijk, dak. Hey, jullie zijn erbij, dankjewel daarvoor. Samen namelijk vieren we de vrijdag en Harjo stuurt een bericht waar ik dan serieus, ja, kan ook zijn dat gisteren ziek was, toch een beetje week van wordt, Vind ik leuk. Ja, goedemorgen Slammertjes en Slammerinnen, rennetjes. Hallo hier. Wat ben ik weer blij dat het veilig is. Mix Marathon, mijn dag kan in mijn stuk. Fijne dag voor ook, goed weekend. Hoi. Dat is toch lief, zeg? Mix Marathon, de ene mix. Shimsa bij Slim. Vuur bij Slam, de bananolie and Le Grand. Een uur lang in de mix tussen 8 en 9. En dit is Shimza bij Slam. Kijk duister. Ik hou er wel van. Dat het buiten ook nog donker is. Nog een uh, uurtje, is het overal licht. Dus even kijken naar de wegen. Veel sneeuw die valt in het uh, noorden van Nederland. Een waarschuwing voor afgegeven. Ook uh, code oranje daar. Toch uh, aardig wat mensen op de weg ook wel, hoor. Vertraging op de A7 Bremen-Westerbroek. Tussen Scheemda en Hoogezand 10 minuten. A28, daar vertraging voor Haren. Geen de Project X vandaag daar. Als richting Groningen, daar 10 minuten. A32 Weerden, Heerenveen voor Heerenveen, 9 En de A37, Doordse Meppen, richting knooppunt Holsloot. Tussen Zwarte Meer en Emmen-Zuid, 8 minuten. Ja, goed nieuws, geen flitsers in Nederland. Oftewel, doortrappen is oké. Okay. Binnen de normale bandbreedte. Ja, je hoort me niet te zeggen dat je opeens 120 moet gaan rijden, maar 100 mag, hè? natuurlijk, nee. Dan mag ik niet op mijn konto uh, schrijven. Uh, weer online weerbericht voor je. Deze ochtend in het noorden wat sneeuw bij min 1 graden, voor de rest van het land 1 tot 5 graden. die jouw slam hebben aanstaan. Shimza in de mix, je bent erbij. En dat geldt voor veel mensen. Onder Jury. Onder, uh, die uh, stelt bij iedere auto die hij meegeeft aan alle klanten... altijd de slam in als DAB Plus favoriete zender. Kijk, dat moeten we hebben, dat soort mensen Lekker. Ondertussen nog een bericht voor uh, hondeneigenaren... is dat de combinatie van de kou aan de voeten en strooizout... Nogal pijnlijk is voor de vliezen die honden aan de onderkant hebben. Dus mocht je een hond hebben, let er even op dat je niet de hele tijd over een gepekeld uh, stukje uh, fietspad uh, loopt. Want dat doet pijn aan de poten. Weet je dat ook weer wel. Ja. Ah, en er wordt weer een hoop gestrooid. Misschien niet per se uh, vandaag in het westen, want het is uh, smeltend. Maar morgen wordt het overal min 2 tot min 5. Shimza bij slum. So close to so I bet again, I better I keep a better I better you kaje Who so quarrel I better get I better I keep on better I bet done I so so Roland Kruisinga aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Aangekomen op de bouw na een giga-heftige rit. Tenminste, jij stuurt een foto. Alsof het een, een, een stil uit een horrorfilm is, ongeveer. Ah, ik zat te denken aan Star Trek uh, Star Wars. Ja, maar met, met, met die sneeuw die op je afkomt, 3D inderdaad. Ja. En een weg die helemaal wit is. Um, jij moet werken in de provincie Groningen. Hoe was het rijden? ja rustig aan en uh, glad ja glad mijn wipje je zomerbanden al seizoenbanden wat heb je ik heb voor zomerbanden en achter winterbanden ah oh, ja wil nog een klein beetje, een klein beetje grip uh, nee want ik heb vooraandrijving <lacht> wat, wat wat irritant nou ja hoezo dan Roland ja, ze dachten dat ik zo mijn aan had. Ah, nee! Oh, wat onhandig. Je hebt gevaar voor eigen leven naar de klus gegaan. Dat is uh, uh, op de schaal van heftigheid qua sneeuw. Wat zou je het geven daar in Groningen op dit moment? Op dit moment? Ja, ah, zeker een 8 tot 9. Een 8 tot 9. Nou ja, um, fijn dat je bent aangekomen op de bouw, jongen. En geniet van de Mixmarathon. Ja, dat gaat Ik ben alleen wel alleen, maar... Ach, oh, nee! <laughs> Ach, Roland. Nou ja, je bent nooit alleen met de radio erbij. Huh? Daarom een ja. lekker hard. Nou, heel goed. Roland, kusje, later. Mooi! En blijven bij meteen een uur lang in de mix. Verder, Le Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of.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 Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar ben ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting... tijdens de super vroeg Prijsvrije Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. De vers voordeelweken bij Uitgekookt zijn begonnen. Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden vers gekookt...